Een minimum leider. Als klerkje bij een makelaar, krijgt hij 500 pot in het jaar. Nog minder dan een timmerman, die met een bed oplopen kan. Dat is zomaar aan de andere kant, is er toch hoog verschil van stand. Want al bekrimpt hij toch wat meer Een klerk blijft toch altijd meneer Zijn raad is niet royaal Zijn kleren worden heel gauw kaal Een jas wordt tweemaal soms gekeerd Gestomd, geverfd, gerepareerd maar wordt hij eindelijk al te goor, draagt hij hem enkel op kantoor, en koopt een nieuwe op de beer, zo blijft een klerk altijd meneer. Is hij vijf jaar bij zijn patroon, dan krijgt hij honderd tot meer loon, hij trouwt en scharrelt. Hier en daar Een meubilairje bij elkaar Als het vrouwtje zuinig is van aard Dan wordt er zelfs nog wat gespaard Men eet wat bruine bonen meer Zo blijft een klerk altijd meneer Hij stapt op het nippertje uit zijn bed Maakt in een vloek en zucht toilet Drinkt dan een koffie slappe thee en krijgt een kale boterham mee. Maar ach, de bakker weet dat niet. Hij groet beleefd als hij hem ziet. Al eet hij brood met wagen smeer, een klerk blijft toch altijd meneer. De patroon een jubilee. De klerk geeft haar het cadeautje mee en brengt, als het niet anders kan, zijn klok daarvoor naar ome Jan. Hij drinkt dan met een baas een glas. De klerk is vreselijk in zijn stad, al ziet hij nooit zijn klokkie weer. Hij bleef tenminste toch meneer. Na jaren vol van zorg en druk, sterft hij aan op zijn kruk. En is begraven, is betaald, dan wordt hij netjes weggehaald. Hij krijgt een krans van zijn patroon, de wedu krijgt nog een maandloon. En dan doen ze hem de laatste eer, net als die leefde als me.